11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, u kunt natuurlijk naar de televisie kijken voor de openingsceremonie... maar op de radio is het natuurlijk veel spannender. Als u dan toch wil meekijken, doe dat dan op internet via radio1.nl. Eerst het NOS Nieuws met Manette wel. In Londen is de openingsceremonie van de Olympische Spelen aan de gang. De show werd afgetrapt met het luiden van een gigantische bel... door toerwinnaar Bradley Wiggins. Daarna werd het leven in Engeland uitgebeeld van de 17e eeuw tot nu. Zo'n 60.000 mensen zijn bij het spektakel in het Olympisch Stadion. Onder hen is koningin Elisabeth, van wie eerst een filmfragment werd vertoond... waarin ze door James Bond-acteur Daniel Craig uit haar paleis werd gehaald. De twee sprongen zogenaamd uit een helikopter het stadion in. Meer dan 11.000 sporters uit ruim 200 landen strijden de komende weken om de 4700 medailles. Een van de hoogtepunten van de openingsceremonie is straks de ontsteking van het Olympisch vuur. Het is niet bekend wie voor die ere is gevraagd. De openingsceremonie wordt afgesloten met een optreden van Paul McCartney. De Spelen in Londen duren tot en met 12 augustus. Coach Max Kaldas van de vrouwenhockeyploeg heeft Kaya van Maasakker aan het team toegevoegd. Ze vervangt op de Spelen in Londen Willemijn Bos, die gisteren een zware knieblessure opliep. De hockeyvrouwen verdedigen in Londen hun Olympische titel.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 Om de vrouw te intimideren sloeg de verdachte haar met riemen en stokken... en verwondde hij haar met hete strijkijzers en sigaretten. Ook werd ze regelmatig verkracht en werd ze in de winter naakt buiten achtergelaten. De vrouw moest twee keer een abortus ondergaan. De pooier moet niet alleen de schadevergoeding betalen, maar ook zes jaar de cel in. Tankopslagbedrijf Otfiel gaat tijdelijk dicht om de veiligheid op het terrein in de botlek te verbeteren. De komende tijd worden alle brand, blus en koelvoorzieningen getest. Ook worden van meer dan 140 tanks leidingen vervangen. Bij het bedrijf waren al 80 tanks stilgelegd vanwege brandgevaar door problemen met de koelsystemen. Eerder kreeg Otfiel al een berisping omdat het tientallen keren de regels heeft overtreden. Het is onduidelijk hoe lang de werkzaamheden gaan duren, maar in die tijd worden er bij Otfiel geen chemicaliën gelost, alleen transporten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 In de zaak Bader Hari is een tweede arrestatie verricht. Deze verdachte, een man van 34 uit Eindhoven, wordt net als kickbokser Bader Hari beschuldigd van zware mishandeling en poging tot doodslag. De rechtbank in Amsterdam heeft vanmiddag het voorarrest van Bader Hari met maximaal twee weken verlengd. De 27-jarige kickbokser zit sinds woensdagavond vast. In Liberia zijn vier mannen gearresteerd voor de moord op zeven VN-vredesmilitairen in het buurland Ivoorkust. De zeven VN-militairen uit Niger liepen vorige maand in een hinderlaag toen ze in het westen van Ivoorkust op patrouille waren. De arrestanten worden aan Ivoorkust uitgeleverd om daar terecht te staan. Over de vier mannen en hun motief is verder niets bekendgemaakt.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 Feyenoord-verdediger Ron Vlaar vertrekt alsnog naar Aston Villa. Afgelopen weekend leek de transfer van de International van de baan, maar Feyenoord bereikte vandaag een akkoord met de Engelse club, die betaalt zo'n 4 miljoen euro. Vlaar had in Rotterdam een contract tot de zomer van 2014. Het weer. Vanuit het zuiden trekken actieve buiengebieden over met veel regen en kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 16. In de loop van de ochtend trekken de buien naar het oosten weg. Morgenmiddag is het dan droog en mogelijk zonnig. Het wordt hooguit 21 graden. Na morgen wordt het wat, wis wat wisselvallig met zon, wolken en enkele buien. Dit was het NOS-journaal. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. On je marks en de atleten zijn weg.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 Snel weer naar het Olympisch Stadion hier in Londen naar Tom van het Hek en Ed van de Bent. Wat is er gaande jongens? Ja, wij hadden het erover. Van zou de hele wereld het wel herkennen. Nou, dat was alleen bij het begin van de act denk ik zo. Want we hebben vervolgens een soort uh, prachtige reis door de muziekgeschiedenis van de Britten gemaakt. En dan zie je ook wel weer wat een enorme hoeveelheid muziek ze hebben voortgebracht. Allemaal in dat uh, relatiethema. We zijn inmiddels. Uh, een beetje aan het einde van die reis uh, gekomen. Maar ja, ik noem zomaar een paar nummers natuurlijk. Hè. Uh, I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones. She Loves You van de Beatles. Mutt kwam zelfs nog even langs voor de oudere jongeren onder ons. David Bowie natuurlijk. Queen met Freddie Mercury. En steeds ja, samengebald in, in een prachtige, op het middenterrein met projecties, films. De Britse filmindustrie speelde een rol. En dit alles inderdaad of de ware liefde gaat overwinnen. Ed, volgens mij gaat de ware liefde wel overwinnen uiteindelijk. Hè? Ja, in ieder geval van liefhebbers van deze muziek door de afgelopen decennia heen. En uh, straks zal ongetwijfeld uh, de hoofdpersonen, dat uh, gezinnetje dat in een uh, auto van oorspronkelijk uh, Britse marker tegenwoordig, vallend onder een. Uh... Het Duitse merk dat overigens ook leverancier is van de duizenden voertuigen voor de officials hier bij de Spelen. Het odontje is inmiddels weer verdwenen. Maar het gelukkige stel zal zo dadelijk ongetwijfeld in het huisje de lichten gaan aan en uit. En als het licht uitgaat dan krijgen we ook weer een changement. Hier in het prachtige stadion met zo'n ruim 70.000 toeschouwers tegen de 80.000 toeschouwers. En die gaan dan op het scherm. Het is al eerder gemeld. Er wordt veel gebruik gemaakt van het scherm. Terwijl bij vorige spelen. werden ook die changementen ingevuld. Er was met name. was men daar in Athene en in Peking zo goed in. om ook die, die changementen. het steeds wisselen vanuit de diverse ex. dan werd er ook weer een invulling gegeven in het stadion. Men kiest ervoor om dat hier op een andere manier te doen. Dus we kunnen zo dadelijk beelden krijgen. als zeg maar. naar het volgende. weer bezinningsmoment. Dan gaan we kijken. Naar beelden van de torch Relay. Maar de Britten hebben ook nog iets anders voortgebracht, Tom. Het World Wide Web. En uh, dat wordt nu uh, ook even op een prachtige wijze de toon gespreid. En ook met de ledverlichting in het stadion lijkt het wel een computerscherm waar je, waar je naar kijkt. Tim Berners-Lee, daar is allemaal de man die de, de inventor is, Sir Tim Berners-Lee op de World Wide Web. Maar ook de manier waarop met de ledverlichting en dat nu weer op een fantastische wijze. Nogmaals alsof je naar je eigen computer zit te kijken waar allerlei nieuwe beelden op verschijnen. En dat zijn dus die social media die worden ingebracht. En volgens velen wel eens relaties zouden kunnen verstoren. Maar wij gaan gelukkig zien in een happy end. Maar nu eerst een staande ovatie voor Tim Berners-Lee. Zoals u dat hoort. En hij wordt uh, toegesproken door de speakers. Een man met een uh, echte... Mooie stem die over het algemeen. Het Frans hier doet en een uh, wat ielig klinkend... Uh... Ja, heel jong meisje zo ligt. Dat is een soort annie achtig uh, figuur. Achter het glas blijkt ze een uh, veel volwassener dame te zijn. Maar haar stem die zullen we straks ook uitgebreid horen bij de binnenkomst van de atleten bij de landen. Terwijl we nu op uh, de schermen, niet in het stadion, maar wel uh, in de huiskamers, zien we beelden van de fakkollentocht. Uh, Zowel uit het verleden, beelden van 1948, het Wembley-stadion. als natuurlijk ook beelden die een paar uh, weken geleden... Een paar maanden geleden zijn opgenomen in Griekenland, in Olympia. Want daar wordt traditioneel wordt dan in een schotel het zonlichten wordt daar dan opgevangen. En op die wijze wordt dan het, het vuur ontstoken. Dat is overgebracht naar Engeland. En op 10 mei was dat aangestoken en dat is toen zeven dagen in Griekenland gebleven. En toen kwam het aan in Groot-Brittannië in lens End. En uh, ja, de torch relay die begon dus op 18 mei met de aankomst uh, van het Olympisch vuur op Britse bodem. En eindigde voorlopig op dag 69 gisteren in Hyde Park. En de excentrieke burgemeester van Londen, Boris Johnson, hij uh, was overigens uh, niet de man die de Spelen hier naartoe hadden. Althans niet onder zijn bewind. Maar hij was er wel bij toen bij de vorige Spelen. De vlag, de kleine Olympische vlag, werd overgedragen aan Londen. Dat was wel, en hij is recent nog herverkozen, deze Boris Johnson. Die had gisteren een heel bevlogen verhaal met zo'n 60.000 toeschouwers. En we zullen hem niet zien als official, maar hij is wel aanwezig... want hij stond net pontificaal hier bij de ingang. Weer met zo'n slonzige outfit... En dat haar door de waard om al die hoogmogenden persoonlijk de hand te schudden. Het is 11 minuten over elf. Vrijdag, 27 juli. Ze hebben me in mijn zaai geschoten. Hij is hier naar binnen gegaan en aan de achterkant eruit. En, uh, hij heeft uh, alle vitale delen gemist. enorm veel geluk gehad. Ja, geluk. Dat heeft oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans gehad. Een jihadistische beweging in Syrië hield hem een week lang vast. Mentaal was het zwaar. Vaak werden er... Uh, er werden Kalashnikovs doorgeladen en werd er gezegd dat we ons moesten voorbereiden op de dood en uh, dat soort dingen. Dus uh, ja, mentaal zijn we wat, uh, wat uh, getest. Oelemans besloot samen met de medegevangenen niet af te wachten en proberen te ontsnappen. Iedereen kent natuurlijk de beelden van, van, van, van uh, gevangenen die door uh, jihadistische strijdgroepen onthoofd worden. En, uh, dus we dachten van uh, de dood of de gladiolen, we gaan het uh, gewoon proberen. Maar die ontsnappingspoging was niet echt succesvol. We bleken een soort plateau over het hoofd gezien te hebben. waar mensen ons al vrij snel wegzagen en binnen de kortste keren de kogels om onze hoofden heen. Ja, één zo'n kogel trof Oerlemans. Tien minuten later uh, lagen we bloedend in de vallei. Oerlemans ontsnapte uiteindelijk spectaculair. Door een stel cowboys van het vrije Syrische leger. die het kamp komen binnenbanjeren en, en iedereen intimideren. en ons binnen vijf minuten. Al schietend wegvoeren in, in een oude opel. Ja, en dan verder met asbest. In Utrecht ontdekte deskundige Ton Witteman dat gerenoveerde flats naast de asbestflats ook het gevaarlijke mineraal bevatten. Wat vraag je dan als bewoner? Is het dan gevaarlijk? En Witteman zegt het recht voor zijn raap. Zolang uh, je er af blijft, is, is het niet gevaarlijk. Op het moment dat je daar uh, zeg maar met de stoel tegenaan gaat, dan komen er asbestvezels vrij. Nou. Nah. Witteman vertelt verder wat je in ieder geval niet moet doen met die asbestplaten. Pakken, zagen, schuren, vrezen. Maar ja, daarvoor is het al te laat. Hey, ik, heb een, ik heb er een paar gezien waar gaten in zitten. En wat doet dat, al die informatie, met de bewoners? Ik krijg er echt uh, gewoon kippenvel van. De Olympische Spelen dan, die zijn zojuist officieel begonnen. Het zal u niet zijn ontgaan, dat weet iedereen. Behalve dan een klein groepje kinderen in het jeugdjournaal. Ik wist niet eens dat het al begonnen was. Ik heb er nog niet heel veel over gehoord. Ik wist ook niet dat vandaag was. Ja, de kinderen hebben ook niet veel zin om te gaan kijken. Ik ben op vakantie, dus ik ga niet echt veel kijken. Ik ben gewoon saai, niet interessant. En wat doen ze dan wel? Ik ga niet echt kijken, ik ga ook een beetje zwemmen en zo. Zo'n Olympische Spelen zwemmen ze ook hoor. Ja, maar ik zwem veel liever zelf. Kan het de kinderen dan helemaal niks schelen dat ze Oranje meedoet? We zijn natuurlijk wel voor Nederland en hopen dat ze wel veel goud verdienen. Daar zijn we wel voor, maar kijken denk ik niet zegt... En dan Bokito. de gorilla van de Rotterdamse Diergrade Blijdorp kun je adopteren voor 100.000 euro. Boquito. Ja, ik hoefde eigenlijk niet te zeggen. Het was die aap die een paar jaar geleden ontsnapte... en een vaste bezoekster aanviel, sleepte haar het hele park door. Wij frissen uw geheugen op met Jan-Jaap van der Wal uit Dit Was Het Nieuws. De vrouw wilde duidelijk maken, ik wil in jouw hoedel. Ik wil bij jou horen. Maar ze liep telkens weg. En toen dacht de aap op een ja, maar dan kom ik je halen. Nou, en zo. Ja, door gillende mensen begon de aap te rennen. En dat gillen... Begreep Jan-Jaap wel. Er werd dan ook gezegd, ja de aap was ook in paniek, want iedereen was aan het gillen. Je, ja kom ook hoe moet je reageren als een aap in het restaurant? En binnenkomt rennen. En je moet rood achteraan sluiten. De <lacht> <lacht> <lacht> Presentator Harm Edens, die wist wat Bokito ervan dacht. Bokito verklaarde, het is ook nooit goed bij die wijven. Sleep je ze mee naar een restaurant, is het weer niet goed. <lacht> Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, inmiddels uh, kwart over elf. We gaan weer terug naar het uh, stadion. Naar de openingsceremonie. Ed van de Bent en Tom van Teck. Ja, we zitten bij een uh, heel bijzonder moment. Nu dat zal Ed zo beschrijven. Maar we kregen net even een, een stukje van de vlam te zien die onderweg is. In een uh, door David Beckham bestuurde speedboot. Dus uh, alles wat Engels is gaat nog meewerken aan die vlam. En dat zal straks ook wel heel belangrijk worden wie uiteindelijk die vlam gaat ontsteken. Maar goed, dat komt allemaal later. Ed, nu kijken we weer naar een heel bijzonder, heel ander soort elementen. Ja, het is de aanloop naar het tweede moment van bezinning in de show. En zo dadelijk zal de koraal uh, Bart With Me... Geschreven op het sterfbed van Henry Francis Light. In 1847 deed hij dat. Hij leed aan tuberculose. Er is ook een Nederlandse vertaling van: gezang 392: blijf mij nabij wanneer het duister daalt. En het duister is hier inmiddels gedaald. En uh, inmiddels zijn er hier op de uh, tribune weer projecties geweest van duizenden fototjes van geliefden van medewerkers, vrijwilligers aan de spelen, die ze ingezonden hebben. En die zijn op die wijze zijn zij hier uh, geëerd. En, uh, ter introductie van uh, dat A Bite With Me... dat ja, jammer genoeg zo dadelijk... Uh, niet door Emilie Sandé... een uh, Schotse zangeres... a capella zal worden gezongen. Maar er zit een vervaarlijke beat onder. En uh, ja, je hoeft er niet... Uh, ouderwets voor te zijn... om het toch verstoren te vinden straks. Maar goed, dat moeten de luisteraars zelf maar oordelen... als we dat straks meenemen. Dat prachtige A Bite With Me... dat nu uh, zet Emily Sandé in. Die beat zit eronder. en uh, dat werd trouwens ook gezongen... bij de huwelijken van George de Zesde... En zijn dochter Elisabeth, uh, uh, maar ook bij het afdalen in de crypte van de, krist, van de overleden prins Bernard in december 2004. Emily Sandé met die jammer genoeg biedt eronder. Emily Sandé, door Ed net aangekondigd met de om hem maar het slot was toch wel erg mooi. Akrim Khan en Emily Sandé krijgen nu het applaus. En dan, Ed, gaan wij toch naar het punt toe, ja, waar er is heel veel show, maar er is uiteindelijk ook de binnenkomst van de atleten. En dat is ook, ook een belangrijk onderdeel waar het uiteindelijk om gaat bij een opening, hè? Het is uh, helemaal geoefend. Het was een lange zit bij de generaal. Ik heb hem uitgezeten. Men heeft er exact anderhalf uur over gedaan. En men heeft uh, de lengte van de, de groepen die komen, althans de geschatte lengte, heeft men uitgebeeld door uh, militairen en andere vrijwilligers aan uh, touwtjes als het ware. Een touwtje uh, aan de achterkant van de voorste loper en een touwtje aan de voorkant van de laatste loper. Om zo die lengte uit uh, te kiezen. En uh, traditiegetrouw, Tom komt daar het eerste land binnen. Ja, het Land, eh, Griekenland en dat blijft toch wel een fantastische traditie dat eh, ook bij die moderne Olympische Spelen de Grieken Waar ter wereld de Spelen ook gehouden worden, zij als eerste het stadion betreden. Zal een lange stoet worden, het hoeveel landen inmiddels? Want ook dat is enorm gegroeid in de loop der jaren. Hè? Ja, het zijn 204 NOC's en uh, gelukkig uh, zijn er natuurlijk uh, edities geweest van de Olympische Spelen... waarbij er uh, van boycotts sprake was, dan weer van het westen, dan weer van het oosten. Uh, maar van de, de laatste jaren is dat uh, gelukkig niet meer het geval. We hebben vanavond 204 NOC's, maar in totaal... Er 250 205 groepen, zeg maar, vertegenwoordigingen. Want eh, één groep is onder de neutrale Olympische vlag. En dat geldt voor een statenloze Zuid-Soedanese. En voor drie vroeger Antilliaanse uh, de, uh, sporters. Want de Antillen hebben sinds vorig jaar, dat is besloten door het IOC... geen eigen uh, nationaal olympisch comité meer. Dat natuurlijk vanwege de wijzigingen in de, de staatkundige hervorming van de Antillen. Aruba heeft overigens, het zal over een paar minuten hier binnenkomen... heeft overigens nog wel een uh, eigen NOC. Al weten we natuurlijk niet voor hoe lang dat dan nog is, maar die nog wel. Overigens heeft het IOC uh, uh, be bewilligd uh, in het feit dat uh, men toch uh, zoveel mogelijk hier... ...met uh, uh, grote afvaardigingen kon. Men heeft eerst gezegd, mogen alleen nog maar de sporters zijn en een uh, chef de mission, Maar anders duurt het veel te lang. Maar omdat er nogal wat teams zijn die de 48 uursregel regel aanhouden, net als het NOC en NSF... ...dat als je binnen 48 uur na deze opening uh, begint met je activiteiten uh, sportief hier op te spelen, dan loop je niet mee... Nou, in dat geval heeft, hebben ze de hand over het hart gestreken. En mogen er dus toch nog wat eh, andere officials eh, meelopen. Maar het zal bijvoorbeeld voor Nederland straks zal het een hele summieren afvaardiging zijn. Het is de lange, lange stoet waar wij nu naar gaan kijken. We zullen ze niet één voor één met jullie allemaal doornemen. Maar Griekenland heeft dus geopend. En daarna gaan wij traditiegetrouw bij de A beginnen. Het is toch ook wel bijzonder om Afghanistan als eerste land dan eh, na Griekenland de rij te zien openen. En dan, eh, ja, Albanië eh, al. Algerije, Andorra, allerlei landen, groot en klein. Grote uh, groepen zoals jij zei Ed, maar ook hele hele hele kleine equips gaan wij langs zien komen. En inderdaad, dat moet wel gezegd, het aantal sporters wat in, de, in de, het openingsdefilé meedoet, dat wordt per, uh, per keer lijkt het wel iets kleiner. Die 48 uursregel en natuurlijk een aantal sporters wat het toch gewoon te lang vindt duren. Maar zoals Mark Huizenkaal zei, men heeft er echt aan proberen te werken om dat dit keer wat korter te houden. Maar zoals altijd zullen we na afloop wel horen van de sporters dat dat toch wel weer een beetje tegenviel. Want waarschijnlijk hebben ze wel heel lang buiten het stadion toch weer zitten wachten. Wat overigens eh, ook he, heel eh, echt Brits is. Dat, eh... Er is ook nu weer een, zou je kunnen zeggen, een beat, een ritme. Er zijn uh, honderden uh, percussionisten. Uh, trommelaars zou je kunnen zeggen. Mensen met uh, zowel tamboers als troms. Die staan hier uh, op de, uh, zeg maar de, de, de, de baan van de atleten. En uh, die begeleiden in het ritme van 120 passen per minuut. Proberen die dus de vaart er letterlijk in te houden. Dat is een behoorlijk tempo. Want uh, zeg maar, militairen zitten zo op de 112 passen. 116 passen. Dus dan is die 120 passen per minuut, twee per seconde, is best wat. En degene die zich daar het best aan houden, dat zijn die uh, lieflijk geklede dames... die daar uh, de, ook weer dit uh, keer bij deze Spelen weer originele landenborden uh, dragen... Ze houden als het ware boven hun hoofd houden ze een, een bord. Het is niet een bord, het is mooi uitgevoerd. Het zijn sierlijke uh, letters op een soort van uh, boog. En aan de achterzijde is die bevestigd aan de rugpand van de dames. Die in een uh, net mooi gesneden voor iedereen eigenlijk uh, pasbaar jurkje lopen. Met uh, schoenen die ook eigenlijk iedereen, of je het nu van ver af kijkt of het dichtbij staat. En met welke kleur, wat het uh, Engeland kent natuurlijk, heel veel uh, uh, immigranten en dan uh, zie je natuurlijk uh, van, uh, dat die jurkjes ook uh, iedereen staan... ...maar Argentinië op dit moment met een uh, belangrijke vlaggedraagster. Tom. Ja, de vlaggedraagsters, daar kijken we natuurlijk ook altijd naar... ...bij Argentinië is dat Luciana Ermar. dat zal niet veel mensen wat zeggen... ...maar dat is een groot hockeyspelster die aan haar vierde Olympische Spelen meedoet... ...en vorig jaar bij een verkiezing in het land Lionel Messi versloeg... ...bij bekendste sportbal van het jaar. We gaan nog een heleboel beroemde vlaggedragers zien... ...en we zullen er een aantal uh, met de landen straks als ze binnenkomen... Komen met u doornemen. Ja, het is uh, tijd voor uh, het krantenoverzicht. U werd het natuurlijk normaal gewend uh, uit het oog maar het oog zit vanavond niet uit. Het krantenoverzicht, dat hebben we wel. Ja, oudere Nederlanders moeten hun zorgkosten zelf betalen. Eventueel moeten ze daarvoor hun huis verkopen. Dat vindt hoogleraar Economie aan de Universiteit van Tilburg Lans Bovenberg... Trouw schrijft dat volgens Bovenberg de vergrijzing zoveel belastinggeld zal opslorpen dat de overheid het niet meer kan betalen en mensen zelf geld opzij moeten zetten voor hun zorg. Zorg aan huis in de laatste levensjaren kost zo'n 50.000 euro volgens Bovenberg. Jongeren moeten daarom gestimuleerd worden om een huis te kopen. Dat kunnen ze dan verkopen als ze dat geld nodig hebben. Het aantal mensen dat medicijnen tegen ADHD slikt is vorig jaar met 14% gestegen. Bij volwassenen zelfs met 19%. Het Nederlands Dagblad schrijft dat. Uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen blijkt dat vorig jaar 200.000 Nederlanders een medicijn tegen ADHD slikten. In 2005 waren dat er nog maar 70.000. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten wil juist dat kinderen minder medicijnen gebruiken. Er komen dan ook nieuwe richtlijnen voor gebruik van medicijnen tegen ADHD in de jeugdzorg. Zo schrijft het Nederlands Dagblad. Ook de artsenorganisatie KNMG vraagt zich af of mensen niet te snel een medisch etiket krijgen opgeplakt. En of het aantal mensen met ADHD werkelijk zo fors is toegenomen. Klanten stappen door de economische crisis massaal over naar een andere energieleverancier. Ruim 1 op de 10 huishoudens koopt gas of stroom inmiddels ieder jaar bij een andere aanbieder. De Volkskrant schrijft dat het aantal overstappers in juni een nieuw record bereikte. Blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Energie Nederland. In april, mei en juni stegen het aantal overstappers met bijna 50% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Sinds 2004 kunnen mensen zelf hun energieleverancier kiezen. Om het voor prostituees makkelijker te maken met het vak te stoppen... gaat de gemeente Amsterdam een belangrijk deel van hun huur betalen. De vrouwen moeten dan wel in een contract vastleggen... welke hulp- en omscholingstrajecten zij gaan doen. Trouwens, schrijft dat er nu al hulp bestaat voor prostituees die willen stoppen. Maar vaak duurt het te lang voordat ze andere inkomsten krijgen... en dan keren ze terug naar de prostitutie. In de Volkskrant schrijft wetenschapsjournalist Govert Schilling over de zoektocht naar donkere materie. De kosmos moet ermee gevuld zijn, maar ondanks gerichte zoekacties in deeltjeslaboratoria... is het bestaan ervan nog nooit direct aangetoond. Aanleiding voor het artikel is dat het ook de onderzoekers van het recente Xenon-100-experiment in Italië niet is gelukt. Maar er staat alweer een nieuw experiment klaar met nog gevoeliger materiaal. Het moet klaar zijn in 2015. En morgen is in Amsterdam de 17e Gay Pride. Volgens directeur Hemelaar is die nog steeds nodig. Die vraag krijgen we vaak. Jullie hebben toch je zin: homo, huwelijken, alles is er toch. Maar dat is alleen maar een flinterdun sociaal laagje. Je mag homo zijn als je maar normaal doet. Ja, je mag homo zijn in Nederland, zegt ze. Als je maar wel normaal doet, daarom is de Amerika, de Amsterdamse, pardon, gay pride nog steeds nodig. Het bekendste onderdeel van de gay pride is de extravagante botenparade. Zoals het hoort is er de voorafgaande dagen weer ergens gedoe over. Deze keer over de hakkelende uitspraak van Ajax-trainer Frank de Boer, die hobo's asportief vindt. Hun hele motoriek is er zelfs uh, niet zo geschikt voor, zegt hij. Ja, dat zei hij. Uh, het zit goed met de motoriek in het Olympisch Stadion. Hè? Tom en Ed zijn wel bij de B. Nee, we zitten uh, uh, bij de A, maar we hebben bij de A natuurlijk wel een heel uh, belangrijk land net uh, zien binnenkomen. En dat is toch een uh, sportland bij uitstek met ook een hele grote equipe. En vooral als je kijkt naar de grootte van het land, dan is het toch altijd weer bijzonder dat ze en zoveel deelnemers weten op te brengen. En ook zoveel deelnemers die zo ontzettend goed zijn. Ik heb het natuurlijk over Australië, dat zeg maar als eerste echt grote sportland uh, uh, binnengetreden is. Naast ons overigens net gingen de radiocollega's even, even staan en juichen. We zitten naast de Oostenrijkers en onder Autriche Austria We hebben die inmiddels ook het stadion betreden. We willen richting de B natuurlijk en we willen ook onze zuiderburen zo direct wel zien binnenkomen. België gaan wij dan verwelkomen. Die hebben een voor ons toch ook nog wel redelijk bekende vlag gedragen. stuk. in dit geval Tia Hellebout, de hoogspringster... Zij zal de vlag dragen voor onze zuiderburen. En zo zien wij zo'n ja, keur van landen binnenkomen. En nogmaals, de verschillende groottes van de equipe. Dat is toch ook altijd wel weer een bijzonder iets om te zien. Die hele grote Australische equipe. En dan bijvoorbeeld zo'n land als Belize, wat daar met een paar mensen komt. De Bahama's met een heel klein groepje. En zo komen die landen één voor één. Belarus gaat zo nog langskomen voor België. Max Meernie, de tennisser, is daar degene die de vlag draagt. En wij zien natuurlijk ook heel veel vlaggedragers met namen waar wij naastig van kunnen opzoeken welke sport zij uiteindelijk doen. Maar waar we uiteindelijk niet van weten uh, ja, in welke, uh, hoe beroemd zij dan zijn in die sport. Maar ja, denk maar eens aan de Nederlandse vlaggedrager die we straks gaan verwelkomen. Er zullen een hoop mensen in de wereld zijn die ook Dorian van Rijsselbergen niet kennen. Dus het zijn altijd landelijke grootheden, maar het wil nog niet zeggen internationale grootheden. Maar misschien een aantal namen die na deze Spelen dat ongetwijfeld wel weer zullen zijn. Ja, Mark ga. ze zijn eindelijk binnen. Ja ik, ja, ik vind het wel weer leuk om te zien dit, allemaal, Ook je, alle, uh, de outfits van iedereen en, uh, ja, en ook de uitgelaten enthousiasme van, uh, van alle sporters. Uh, dit is toch een beetje het moment waar je een paar jaar naartoe gewerkt hebt. En uh, dan zie je dat het nu echt gaat beginnen. Ja. Het uh, du duurde ook wel lang voor ze mochten komen, vond ik. Hoor. Ik, vind wel, ik vind het wel fijn om eindelijk de sporters te zien. Ja, ja uiteindelijk gaat het hier natuurlijk wel om. Dit zijn natuurlijk uh, uiteindelijk de hoofdrolspelers van deze Spelen. Maar goed, een, een openingsceremonie hoort ook een grote show te zijn. En je weet dat dit toch wel gaat komen. Dus even genieten van, uh, van een hele grote show... waarvan niemand weet wat er volgt. Dat maakt het ook alweer een uh, beetje het onvoorspelbare. Het, uh, dus dat is ook heel leuk. En dit weten we, ja, dit gaat sowieso komen. Maar ja, dit, heb je dan dit, niet dit... als sporter op een gegeven moment... ik moet naar bed... Ja, maar ja, die, die afweging heb je vooraf al gemaakt. Als je gaat, dan weet je, ik moet lang wachten. En dan gaan we uiteindelijk naar binnen lopen. Uh, of je hebt gedacht, dat duurt me te lang en dan ga ik niet. Maar als je er eenmaal bent, ja, dan wil je natuurlijk wel naar binnen. Maar dan gaat het moment uh, uiteindelijk wel een keer komen. Nou, ik zie wel twee uh, sporters die er vanavond niet bij zijn voor Nederland. Maar die zijn wel nog wakker. Uh, die die uh, twitteren nog wel even. Robert Geesink die zegt: uh, geen opening voor ons. Morgen aan de bak. Heb er zin in. Slaap lekker. Dus die gaat uh, nu ongeveer onder de wol. En Lars Boom die, uh, die geeft nog even antwoord. Hij zegt: attackeren, zin in goud. Kijk. Discours. Ja, die jongens Kijk. hebben er in ieder geval zin in. Maar die moeten nu wel naar bed. Dus die maken dit uh, uh, spektakel. Uh, niet meer mee, maar die proberen ja, gewoon fit te zijn voor morgen. Ja. Ik uh, zag dat Jacques Rogge die probeert er zeer onpartijdig te zijn... want hij was totaal België, onverstoorbaar ja. toen België kwam lopen. Dat was ja. toch wel opvallend eigenlijk. Hij knipperde nog niet met zijn ogen. Nou, daar zou ik als Belg behoorlijk gepikeerd over zijn. Ja, uh. ja ach, een, een, een leuke zwaai naar ja. je eigen land is ja. toch niet zo, uh, niet zo gek. Heb je, heb je, toen jij de vlag droeg hè, in 2004, heb je toen mensen opgezocht op de tribune die er zaten? Uh, ja. ja, je weet waar de, waar de eretribune is... Uh, dus uh, daar was uh, uh, Prins Willem-Alexander, uh, Jan-Peter Balkenende destijds. En uh, ja, op die tribune, daar zit iedereen altijd vrij bedeesd. Dus als er daar één gaat staan en gaat zwaaien, dan weet je dat je even moet opletten. Dat is makkelijker dan op de grote tribune. Dat dragen van die vlag, hè? Ja. Is dat nog een heel gedoe of valt dat wel mee? Nee, dat is niet zo heel ingewikkeld. Je pakt gewoon een stok in je hand en je gaat lopen. Ja, maar moet dus, uh, je moet er een hele hand mee lopen en zo'n stok is misschien zwaar. Ja, nou, voor jou niet, maar nee, voor een ja, ander. Nee, nee valt dat nee, wel mee? Nee, we moeten het sporters. ook niet ingewikkelder ja. maken dan het is. Uh, dus het, is een, het is een lange bezemsteel met een, een lap eraan. En, ja. uh, uh, maar ik, ik zeg het een beetje onherbiedig nu. <lacht> het is wel. Wat te doen over. <lacht> ja, ja, nee, ik, de Ja, nee. Ik zeg dit even heel onherbiedig. <lacht> dit ging puur om de fysieke inspanning <lacht> ervan. Ik vond het zeer eervol. En dit is wel de Nederlandse vlag. Ja. Je vertegenwoordigt Nederland. Ja. Dus uh, nee, joh, het is niet moeilijk om de vlag te, vragen, te, te, te dragen fysiek gezien. Het is gewoon een fantastisch rondje om te maken natuurlijk. Ja. U, maar wat mij wel opvalt is iedereen staat met een cameraatje te filmen of foto's te maken. Maar als vlagdrager, dat, dat kan niet of wel? Nee, nee dat, dat, dat, nou, het zal me niet verbazen dat er misschien deze speler al iemand is. En als het nu niet, dan is het in Rio. Met een uh, headcam dat, of zo. Dat, maar dat, dat, een... dat iemand toch nog even zijn mobiel pakt om even het moment vast te leggen. Want dat ja, ja, ja. raakt zo ingeburgerd natuurlijk. Oh ja. Ja, wie bepaalt nu wie de vlag mag dragen? Hoe gaat dat? Dat is de chef de mission. Dat gebeurt uh, al, uh, ja, altijd zo. En uh, dat is in dit geval dus uh, Maurits Hendricks. Die Wanneer wist bepaalt. je dat? Uh, in mijn geval, ik hoorde het uh, tijdens een EK-voetbalwedstrijd... in de rust van Nederland-Portugal. Dat was dan het EK 2004... En toen belde Joop Alperda destijds de chef de Michon met de vraag of ik het wilde doen. En daar heb ik ongeveer 0,2 seconden over nagedacht. En toen heb ik gezegd, ja, dat wil ik wel. En waarom wilde die jou? Um, ja, dat moet je Omdat hem vragen. je dat, ja dat, zegt, moet je, dat, moet je, dat moet je hem vragen. Ja, maar hij is er niet. <laughs> nee, maar, nee maar, dat weet ja, je wel. Uh, ik, ik, had de, ik was destijds uh, regerend olympisch kampioen. En ik had uh, daarvoor ook al een keer brons gewonnen. En... Uh, uh, ik denk dat ik ook wel een... een, een, een, een, uh, een vrij onbezoldigd blazoen heb. Ik heb geen rare schandalen op mijn naam of zo. Want die, die, die zou je ook misschien niet zo snel en vragen. En waren je laatste spelen? Uh, nee, dat waren niet mijn laatste spelen. Maar dat kon ik toen ook niet weten natuurlijk. Nee. Uh, het is ook niet zo van, nou, jij mag nog één keer meedoen. Wil je de vlag ah, ja, okay. dragen? Okay. Dus, uh... ja, dan Tom dan. van Teck, jij wil ook wat vragen aan Mark? Nou, ik vind Mark Huijsgaard er natuurlijk heel bescheiden in. En dat snap ik ook. Maar het is toch altijd wel de gewoonte dat een, ja, toch gearriveerde sporter, iemand die al een, een grote prestatie olympisch geleverd heeft, dat dat de vlaggedrager is van een land. En Mark gaat passen natuurlijk prima in die traditie. En zo hebben we dat altijd gezien En wat dat betreft hebben we nu wel een soort primeur vandaag. Ja. Omdat we een, een, een vlaggedrager hebben waar we wel heel veel van verwachten deze spelen. Maar die nog geen bewezen Olympisch verleden heeft. Terwijl als je de rij daarvoor bekijkt, niet alleen bij Nederland, maar hier ook eigenlijk bij de andere landen. Waar je steeds toch beroemde vlaggedragers, we zien nu Brazilië bijvoorbeeld. Ed, dat ga ik natuurlijk ook even aan jou vragen. Want er loopt een Pessoa met een vlag, Rodrigo Pessoa en... Ik ben nog uit de tijd van Nelson maar Dat is een groot uh, ruitergeslacht. Hè? Dat was een heel groot ruiter, maar uh, Rodrigo doet daar niet voor onder. Al uh, een aantal keren heeft hij uh, heel hoog geacteerd op de Olympische Spelen. En hij zal zeker ook een gooi doen bij deze Ruiterspelen. En Brazilië, het gastland van de Spelen van 2016 met Rio de Janeiro. Overigens, Brazilië natuurlijk een sportland op en top. Wat ook in het voetbal zal ja, een heel groot evenement daar naartoe gaan. Tom, is dat terecht dat daar Zuid-Amerika gaat? Nou ja, op zich is het heel goed, denk ik, bij dit soort evenementen... dat we die steeds meer over de wereld gaan, gaan verdelen. En ja een opkomende economie economie, zoals ook wel genoemd worden. We zien het ook met Rusland, wat een groot voetbaltoernooi krijgt. En nu ook Brazilië en de Spelen en het WK voetbal het Is wel heel veel. Toch nog even naar die vlaggedrager. Dus ik kom even terug bij jullie. Uh, want ik ben wel benieuwd hoe Mark Huizen er tegenaan kijkt. Hij is eigenlijk met een traditie gebroken nu met de Nederlandse vlaggedrager. En Maurits Hendricks heeft gezegd: Jong, dynamisch, staat voor vernieuwing. We gaan een nieuwe koers varen. Hoe, hoe ziet Mark dat? Uh, ja, ik was wel verrast uh, door de keuze, moet ik zeggen. Uh... Ik denk dat, uh, de, dat het wel een, uh, ja, een hele frisse nieuwe verschijning is die daar uh, de vlag draagt. Uh, toch moet ik wel wennen aan het idee. Ik vond het wel een mooi passend altijd. Uh, toch ook een beetje een soort eerbetoon uh, voor iemand die uh, al uh, veel, veel betekend heeft voor, uh, voor het Nederlandse Olympische vaderland. Zeg maar. uh, dat, ik vond dat op zich wel een mooie traditie. Het is altijd een beetje prijs geweest, laat ik het zomaar zeggen. En daar is inderdaad nu van, van afge, afgeweken. En uh, ja, wordt deze jonge Olympisch kampioen, dan is het de mooiste vlaggedrager die we misschien ooit gehad hebben. Dan wordt dat misschien een nieuwe traditie. Maar uh, Mark mag voor mij iets minder bescheiden zijn, want hij had het volledig verdiend om toen met die vlag het stadion binnen Tom, het te Nou, Nou, dankjewel Tom. Tom, wie had het dan nu moeten doen? Nou, Daar kun je altijd over discussiëren. En het is ook lastig, want soms wil je het iemand laten doen die juist in die 48 uursregel uh, valt. En soms heeft iemand het al eens gedaan. Dus het is altijd weer lastig om daarover te... Maar goed, er zijn er Hockeysers bij die al een gouden medaille gewonnen hebben. Er zijn andere sporters die in het verleden al een aantal dingen gedaan hebben. Kortom, uh, je kan daarover verschillen. Maar het is echt van een, van een lijn afgeweken. En dat mag hoor, nogmaals. Ik bedoel, ik ben er uh, niet van om die lijn te bewaken. Maar het was toch altijd wel, uh, door de hele historie gezien, een, een bijzonder. Het moment voor een groot sporter die al een bewezen Olympisch verleden had. En daar is nu echt van afgeweken. En als je de lijst aan vlaggedragers bij de andere landen ziet, dan zie je toch dat wij daar een beetje alleen in staan. Want de meeste landen hebben toch, ook al kennen we ze niet altijd allemaal, maar als we dat een beetje uitzoeken, een van hun meest prominente sporters of sporters het eerbetogen gegeven om met die vlag binnen te lopen. Het is niet zomaar iets. Wie doet het bij de, bij de Britten? Chris Hoyer, oh, ja. dat is een klassieke keuze. Hè? De, de, de man die uh, zoveel goud sir. van vier jaar uh, won. Uh, doet dit jaar weer mee, maakt een goede kans uh, ja, op het goud. Hij doet geloof ik niet mee met de individuele achtervolging. Dat heeft hij niet gered van zijn grote concurrent. Maar het ja, is een hele duidelijke keuze van de Britten. Iemand die zich bewezen heeft op de Olympische Spelen. Ja, typisch uh, iemand met ervaring. Ja, absoluut. En, en het badmielrennen was natuurlijk... Uh, van de 19 gouden medailles die de Britten vier jaar geleden halen... acht daarvan kwamen van de baanbiedrennen. En ze laten hiermee zien dat dat een ontzettend belangrijk Olympische sport is voor de Britten. En ook dit jaar, daar moet het toch wel vandaan zien te komen. Ja. En Mark, als je met die vlag loopt hè, en al die uh, Nederlanders die achter je lopen... Ja. Uh, weet je dan precies waar je heen moet lopen? Wordt het uh, op een nou subtiele ja. manier aangegeven? Of uh, loop je gewoon uh, achter je Het is, het, is, het is bijna alsof je verkeerd loopt op de atletiekbaan. Het is gewoon een rondje. Of een, een ovaal. Dus uh, je kunt niet zo heel erg verkeerd lopen. En, uh, je krijgt hey, er maar je moet nog... je ergens opstellen? Uh, ja, maar je wordt overal wel heen geleid, Er is dus echt geen kans dat je verdwaalt daar. Uh, ik moet zeggen, ik heb wel gehad wat ik in Athene had toen ik de vlag droeg. Um, DJ Chesto, die verzorgde daar de muziek. Ja, dat wel, ja. En die had ik eigenlijk niet gezien waar die was. Maar de hele groep achter mij had hem op een gegeven moment wel gevonden. En die is toen op hem afgestormd, want die konden bij zijn draaitafel komen. Er stond je in je eentje. Uh, precies, ik was even mijn groep <laughs> Ik keek achterom en er was even helemaal niks meer. Dus toen ben ik maar even teruggerend en ben ik er ook maar bij gaan staan. Dus dat, ja, wat dat betreft kan je dus toch nog een klein beetje verdwalen. Ja. Ja. Ik ben trouwens wel benieuwd. Er is wel, uh, er is wel vooraf een beetje gesproken over... Wat wil je als Nederland uitstralen als je straks binnenkomt lopen? Uh, wil je een carnavalsoptocht waarin iedereen uh, probeert nog gekker te zijn dan zijn buurman om maar op te vallen voor de camera? Of wil je wat uitstralen dat we daar als Nederlands team en niet als een, uh, een, een, een groep stuiterende individuen binnenkomen? Dus ik ben wel benieuwd hoe dat er uiteindelijk uit gaat. zien. Is dat naar aanleiding van de vorige keer? Uh, na voorgaande keren, uh, denk ik waar uh, mensen vooral op zoek waren, tenminste sommigen echt op zoek waren naar de camera uh, en daar dan uh, nog het liefst in, in een soort uh, buikduikvlucht uh, naartoe wilden gaan. Uh, en ja, je kunt je afvragen, wat wil je uitstralen? Is als je dat daar meer als Nederland iets voor de, voor de sluitingsceremonie? Uh, de, ja. de uitbundigheid ja, en de precies. uitgelatenheid en ja, de dat, salto's? Uh, dus ik, ik vind het wel goed dat dat, dat dat toch een onderwerp van gesprek is. Uh, je moet dat ook niet kaart afdwingen. We moeten niet naar binnen marcheren. Zover moeten we ook niet gaan. Ik bedoel, uh, uh, we zijn wel Nederland en we komen daar niet als Noord-Korea binnen. Ja. Uh, maar toch een beetje wat uitstralen van een, een, een, een, ja, een sterk teamgevoel. Dat ja. vind ik toch wel mooi. Tom ja. van Teck, die liep in 1984 het stadion binnen in Los Angeles. Ja. Tom, wat gebeurde er toen? Ja, daar was toen iets heel bijzonders. Wat toen was Dallas, was een wereldberoemde serie... en de hele cast van Dallas zat op de voorste rij. En dat noopte een aantal uh, roeiers van Nederland om een weddenschap aan te gaan... wie, ik geloof Crystal, Linda Evans heette die mevrouw, geloof ik, oh ja. een zoen zou gaan geven. <laughs> en, uh, maar zo, ja, dat was toen nog veel meer folklore... Ik ben het wel met Mark ga eens. Je moet ook wel goed nadenken hoe je, hoe je daarin wil staan. Het was toen meer een soort feestje voor iedereen. Dat is het nog steeds. We zien overigens nu ook een hele grote equipe, equipe binnenkomen. een Het uh, vorige keer het zo fantastisch deed. China, thuisland. Komt nu 382 atleten hebben zij deze keer naar de Spelen afgevaardigd. En de basketballer Yinglian Li. Ja, waarom Li... heeft hij een vlaggestok eigenlijk? Ja, dat is, die is uh, langer dan de vlag bijna. Ja, zo groot dat wel is wel eens uh, Die goede man kunnen wij zelfs hier vanaf. Hij loopt op dit moment uh, voor ons lang. Maar het is wel een imposante uh, uh, equipe om um de Chinezen zo binnen te zien komen. En natuurlijk ook een van de grote sportlanden die hier uh, binnentreden. Overigens, uh, dat is natuurlijk ook nog zo. Je hebt lang staan wachten buiten. Maar bedenk even dat de mensen met bijvoorbeeld de A uh, straks 1 uur en 30 minuten inmiddels op het middenterrein staan. Tegen de tijd dat we aan de laatste grote plichtplegingen gaan toekomen. ...daar nog eens een minuut of twintig staan en eerst dan het stadion uit zijn en uh, straks thuis zijn, nog eens anderhalf uur verder zijn. Dus het is toch wel echt een aanslag en het blijft interessant hoe lang die openingsceremonie op deze manier met die sporters nog steeds gehandhaafd kan worden. Want ik denk dat het iedere keer meer sporters zullen zijn die zeggen ja, hoe mooi het ook is, maar ik ben hier voor de sport gekomen. Ja. Mooi om te zien dat er dan zo'n Chinees weer aankomt... die een grote spiegelreflex met een enorme zoemlid erop heeft meegenomen. Dat zou je dan ook de hele avond mee. Arjen, je wou iets anders zeggen nog? Ja, we zagen een voorzien. Dan zagen we Tjaat binnenkomen. Nou, we, kennen, we zitten hier in het Holland-Heinekenhuis... waarin we Nederlandse successen vieren. Londen heeft een noviteit. Uh, want... Uh, Afrika, Er komt een Afrika-huis, dus voor alle Afrikaanse landen. Ik wil daar dolgraag naartoe, lijkt me heel leuk. En dat is een beetje bedacht ook, omdat er een aantal kleine Afrikaanse landen zijn... die niet geno genoeg geld hebben om zo'n groot feesthuis neer te, zitten, uh, neer te zetten. Maar dat is er dus nu. Uh, Wat ja, is dat dan? Dat weet ik niet. Ik geloof ergens bij Somerset House. Dat is aan de rivier de Thames, had ik gehoord. Dat moet ik nog uitzien te vinden. Maar het lijkt me een bijzonder leuke plek om al die Afrikaanse landen daar samen te zien. Wat staat de achterliggende gedachte bij? Nou ja, omdat we dus een aantal kleine landen zijn... die niet genoeg financiën hebben voor een eigen plek om feest te vieren. Dat dus is... ze hebben de krachten gebundeld. Ja. Samen geld neergelegd om zo'n Afrika-huis neer te zetten. Een land dat we, waar jullie het net ook al over hadden, Tom en Ed, dat was uh, Brazilië, kwam binnen. Over vier jaar zijn daar de Spelen. Is dat nou ook een, een, een team waar we uh, met deze Spelen op moeten letten? Dat die net als Groot-Brittannië vier jaar geleden al ontzettend goed scoorde in de aanloop naar hun Spelen. Is Brazilië het nieuwe Groot-Brittannië? Nou ja, Brazilië is natuurlijk wel een land wat traditioneel ook wel in een aantal sporten uh, heel goed meedoet. Bijvoorbeeld om volleybal en basketbal maar eens te noemen. Het voetballen, dus in een aantal balsporten, teamsporten zijn ze goed. Ook vaak een aantal individuele atleten die goed zijn. Maar je ziet bijna altijd in opmaat naar die Spelen dat er een enorm plan ontwikkeld is. Want het is nog niet zo lang geleden dat Groot-Brittannië zo'n beetje zijn slechtste Spelen uit de historie had. Dan gaan we naar Atlanta, dat een land als Groot-Brittannië geen gouden medaille haalde... En met elkaar een heel teleurstellend resultaat. Toen is er een enorme plan op gang gekomen om die hele sport weer een nieuwe boost te geven. En ik denk dat in die aanloop we al wat voortekenen zullen gaan zien van Brazilianen. Maar dat de grote boost van Brazilië natuurlijk over vier jaar komt. Want landen met dit soort grotes en die financiële mogelijkheden die ook Brazilië tegenwoordig heeft. Die gaan toch altijd enorm boven zichzelf uitstijgen. En dat gaan de Britten in mijn verwachting overigens hier ook gewoon doen hoor. Ja, de Britten hebben natuurlijk hun klassieke sporten waar ze altijd goed op scoren. Het roeien, het, het wielrennen hebben we al genoemd bijvoorbeeld. Maar ze hebben heel duidelijk een beleid gehad om het te verbreden. Hè? Dat ze meerdere sporten willen hebben waar ze succes willen halen. Eén daarvan, dat heeft een oranje randje, is natuurlijk de atletiek. Hè? Dat was traditioneel een sterk nummer van de Britten. De afgelopen twintig jaar was dat wel in het slop gekomen. En ja. uh, van Comené is daar aangesteld om dat uh, ja, weer uit dat diepe dal te trekken... waarin de Britse allertiek zat. Hij heeft veel successen behaald hè, de afgelopen jaren op het WK... Europese kampioenschappen. Maar hij zegt zelf, ja, ik word hierop afgerekend... Hè, hoeveel goud we gaan halen uh, op de Olympische Spelen. En ze hebben een vrij stevig doel, hoor. minimaal acht uh, medailles... Hebben ze uh, nageschreven. Dat klinkt misschien heel weinig als je beseft hoeveel medailles te halen zijn met het atletiek. Maar als je het afzet uh, tegen wat de Britten de afgelopen jaren hebben gehaald. Ja, dat is een enorme sprong voorwaarts. Hoe wordt het er van de aangekeken hier in, uh, in Engeland? Het is echt een no-nonsense Hollander. Hè? Van uh, de, di de directe Hollander. En ik sprak hem vorig jaar. Ik zei ook van hoe reageren nou die Britten op jou? Hè? En... Want wij zijn uh, uh, Britten zijn uh, wat, altijd wat beleefder en wat minder direct. Wat soms ook heel vervelend kan zijn. En zelfs voor een Hollandse begrip is van kom en vrij direct. Ik zeg, hoe ga je daarmee om? En ik zeg, ja, eigenlijk kun je het ook tot je voordeel gebruiken. Hè? Omdat mensen uh, niet verwachten dat je als Brit reageert. En uh, dat je daarmee ook resultaten kan bereiken. Hè? Dat je heel snel, uh, hij zegt waar het op staat. En, en dat zijn Britten misschien niet gewend. Maar soms wel heel erg prettig. En vooral in de sport. Ja. Ja. Je ziet in heel veel landen, Mark Huizinga, inderdaad dat er uh, op het moment dat ze een groot evenement toegewezen hebben gekregen... dat ze daar dan al direct aan beginnen om daar naartoe te werken, ook wat sportieve prestaties betreft. Denk je dat we dat in Nederland ook moeten gaan doen? Uh, of zijn, nee. we al, zijn we al zo goed geoutilleerd in, in Nederland... dat we dat eigenlijk uh, niet meer zo nodig hebben? Nou, uh, ik denk dat we het al... Uh, dat we, hebben het, we doen het al behoorlijk goed in Nederland. Als wij als, als klein ne land Nederland al... Uh, een, überhaupt een top-10-ambitie kunnen hebben... is het natuurlijk al uitzonderlijk in de wereld. Als je ziet wat hier allemaal binnenkomt lopen... dat wij dus uh, toch elke keer wel... Uh, of in of net bijna de beste 10 landen van deze 200 zitten. Dan doen wij al dingen heel erg goed met een klein land. Waar kan uh, het beter? Ja, uh, yeah, um, uh, uh, uh, in topsport is. Uh, sorry, ik zie nou toch iets binnenkomen? Ja, ja <hums> <dat> het Tsjechië komt met, met, met kaplaarzen binnen. Nou, is, ik ben ed, even wat even en Tom, moet zeggen. Ed, wat, wat, zien, wat zien we? Ja, Ed, uh, ga jij dat maar eens even begrijpen. <hijen> <hijen> <hijen> het zijn geen paardrijlaarzen toch? <hijen> Ja, we zagen zojuist Noord-Korea binnenkomen. Er is natuurlijk het incident geweest van de week bij het uh, voetbaltoernooi... waar uh, op de kwefwik, zeg maar de plaatjes die dan vertoond worden in het stadion... van een, uh, een, een speler van het elftal met daarnaast een nationaliteitsvlag. Toen werd abusievelijk de vlag van uh, Zuid-Korea getoond. En het is uh, overigens nog uh, niet zo lang geleden dat Korea, Noord- en Zuid-Korea onder een gezamenlijke vlag binnenkwamen. Ik meen dat dat was bij de Spelen van Sydney. Uh, toen kwamen ze onder de vlag van het uh, Koreaans Schiereiland binnen. Dat was uh, heel uh, bijzonder, een, een echte moment waarbij uh, ja, uh, een stuk geschiedenis werd geschreven. En uh, het is toch allemaal weer wat bekoeld. Maar ze komen hier dus ook op uh, behoorlijke afstand uh, in uh, deze binnenkomst. komen ze uh, bij al uh, langskomen. En, uh, we zien, uh, of er Zojuist als altijd koning Margarethe van Denemarken. Die zien was altijd enthousiast aanwezig. Ze worden hier ook in beeld gebracht. Het is echt zoeken voor de regie van wie hoort bij welk land. Maar dat doet men keurig. Want het Deense team komt hier zojuist binnen. En Mark Huizing gaf al aan. Je wordt keurig geleid. Nou, dat gebeurt hier door die honderden zeg maar, percussionisten. Die ze zorgen dat ze in de juiste tempo lopen. Maar dan gaan ze die heuvel op achter die man of vrouw met de vlag. Overigens uh, heb ik even zitten tellen, een paar uurtjes geleden... zo'n uh, 40% van de vlaggendragers zijn vrouwen. En het zijn overigens ook te spelen waarbij voor de eerste keer alle 204 NOC's... Die hebben een vrouw in het team opgenomen. Hekkensluiter was Saudi-Arabië. Kort voor te Spelen. En ook Brunei. Even kort daarvoor. Maar dat is voor het eerst. En ik vermoed dat de voorzitter Jacques Rogge. Bij zijn openingswoord daar misschien nog wel iets over zal zeggen. Over dat, dat feit dat de vrouwen hier nu in alle teams vertegenwoordigd zijn. Overigens, wanneer ze die heuvel opgaan. De teamleden. Dan worden ze daar ontvangen. Door zeg maar honderden vrijwilligers. Die een soort workout staan te doen. Niet steeds dezelfde bewegingen. Staan niet stokstijf stil. Maar doen dat keurig ingestudeerd. Uh, daar zijn ook die in beweging. De atleten staan daar uh, rijkhalsend achter te kijken. Van welk land er binnenkomt. Het gaat allemaal heel En De vlaggedragers Mark Huiziga, die worden niet naar Tiesto geleid. Maar die mogen nog wel even naar een ander deel. Hier... Uh, ...van deze ovaal. Want uh, de heuvel die daar straks zo'n uh, in dat landschap een belangrijk uh, onderdeel uh, uitmaakte... ...daar worden nu al die vlaggen overigens niet in een uh, vaste volgorde van binnenkomst geplaatst. Maar gewoon willekeurig op die heuvel, heel democratisch, worden daar die uh, vlaggen... ...misschien wel net zo democratisch als het IOC, zeker onder deze Jacques Rogge de afgelopen elf jaar is geworden. Nadat onder saint heel veel uh, al corruptie was uh, uitgewist... Wel dat democratische gehalte dat we hopelijk ook in de sportiviteit terug gaan zien de komende twee weken. Wel dat zie je ook gesymboliseerd hier op die heuvel. Overigens, we hadden even in het begin van mijn bijdrage over het voetbaltoernooi. Want dat had de eer om al op woensdag om vier uur letterlijk de aftrap te hebben van de Olympische Spelen. Want officieel beginnen natuurlijk de wedstrijden morgen. Maar woensdag begon het voetbaltoernooi al. En we hadden vandaag ook onze handboogschutter hadden we al in actie in een van de selectiewedstrijden. Tom, het is een mooi uh, tafel. Het uh, middenterrein gaat zich nu zo langzamerhand. Wacht even, Ed, Mark Huis, ik ga Die ziet hem kennen in de groep. Ja, ik zie de vlaggedragen van Egypte, uh, uh, Mesba. Daar heb ik, uh, daar heb ik zelf uh, nog wedstrijden tegen gemaakt. Dus dat is grappig om hem uh, terug te zien. Veel met hem getraind. En uh, ja, leuk. Cool. En is hij dan ook weer hier als atleet? Uh, ja, ja hij, uh, is, uh, hij is deelnemer. Hij werd op de vorige spelen in Peking uh, werd hij derde, ook in mijn klas. Heb je van hem gewonnen? Toen heb ik niet tegen hem gestaan, helaas. Oh, Oké. Okay. Nou, dus je zei ooit heb ik tegen hem... Uh... Nou ja, ik heb in die jaren wel uh, uh, wedstrijden tegen hem gemaakt. Ik heb hem, nou, dat zeg ik er dan ook wel bij, ik heb twee keer kaart van hem gewonnen. <laughs> Kijk, <Hopla. laughs> het gaat al beter. <laughs> Wat wou je zeggen Tom? Nee, ik wou zeggen dat uh, de muziek langzamerhand ook uh, de huidige tijd bereikt heeft. Dus dat we onder hele beroemde muziekklanken inmiddels hier uh, de ploegen binnenkrijgen. Maar ze moeten nog wel heel wat hits gaan draaien. Want we zitten bij de E van Estonië. Met uh, Alexander Tammert, een atleet als uh, vlaggedrager. Maar we hebben nog wel een aantal landen te gaan. Want we zitten op land 64. Dus dat betekent dat we nog zo'n uh, 140 landen ongeveer uh, langs gaan krijgen. Etter, doe ik het fout nu? Nee, ik doe het goed hoor ik uh, van Etter. Dus ze gaat nog wel heel wat... Etter even wat drinken halen <laughs> volgens mij. <laughs> Dus ik ga nog heel wat landen... Eerst eerstvolgende echt grote land wat gaat binnenkomen... Dat is als land 73, dat zijn onze oosterburen. Duitsland, die traditiegetrouw ook met een hele grote equipe zullen binnenkomen. We hebben ook wel een bijzonder verhaal van de vlaggedraagster. Daar wil ik er ook nog wel iets over kwijt. Want ze zeggen, is weer een hockeyster, Natasha Keller. Maar dat is wel een bijzonder geslacht. Want opa Keller, blijf er even bij, haalde Olympisch zilver... Vader Keller haalde Olympisch goud in 1972 in München met de hockeyploeg. Haar broertje, haar halfbroertje moet ik zeggen, was aanvoerder van de Duitse ploeg. Die in 1988 goud won in Barcelona. En deze Natasja Keller won zelf goud in 2004. Met de hockeydames van uh, Duitsland. Zij gaat ook naar haar vierde Olympische Spelen. En vertegenwoordigt dus een zeer groot sportgeslacht. En het zegt ook wel wat dat zij uitgekregen bij die hele grote Duitse equipe. Want ook daar doen er een, een heleboel van mee. Een van de grotere sportlanden. Dat ook zij daar die vlag mag dragen. Maar het is ook wel iemand die het toekomt. Op haar vierde Spelen, drie medailles en uit zo'n sportgeslacht. Dus zij gaat... Gaat de Duitse equipe straks aanvoeren. Hoor ik naar de BGs Tom? Ja, hoor jij heel goed, de BGs. Nou, weet je, want ik zat eh, op Twitter te kijken. Er zijn Staying twee opvallende ja, ja, muzikanten die worden nog uh, gemist. En die moeten ook nog wel een plekje krijgen vanavond. Cliff Richard, Elton John. Hebben we nog niet gezien. Maar. Het viel mij op, uh, uh, grappig dat je dat zegt, Herman. Want ik had Elton John ook in die hele uh, parade. Maar ik dacht, misschien heb gaat ik, er ik niet hem ergens de vlam aansteken. gemist. Nee, die gaat niet de vlam aansteken, <laughs> nee. denk ik. Uh. Nee, Ed Goff het ook niet, hè, geloof ik. Nee. Nee. Maar uh, nee, die gaat niet de vlam aansteken. Maar het is absoluut waar dat we die nog niet uh, langs gehad hebben. Dus uh, ja, daar ja, kan nog wel zo het een en ander komen. Ja. En overigens, wanneer komt Nederland uh, voorbij? Hoe laat ongeveer? qua planning, laat maar zeggen. Even kijken. Nederland is natuurlijk uh, qua land. Ja, moeten we moeten even die hele bij lijst... De N, bij de N. Uh, ja, bij de, de, de N. Nou, ja. Wij, wij halen onze lijsten nu even door, door elkaar. Dus we gaan even... K. Nee, ik ga het even voor jou opzoeken. Eh, Misschien de dat ik Nelleren. dan onderwijl nog even kan vertellen dat uh, de vlag. 133. 133. Periba, met pe 133. Ja, dat is over. Ja, maar Huijsiger ga, gaat u even een plas doen. <hijs> dat is nog Misschien is het wel aardig om te vermelden dat uh, de vlaggedragers worden niet alleen. Uh, Begeleid door een uh, dame in dat uh, eerder beschreven uh, mooie gesneden jurkje. Waarop overigens allerlei uh, fotootjes staan van uh, personen die uh, ook weer vrijwilligers zijn aan deze spelen. En aan de achterzijde zijn die jurkjes met de achterkanten gefotografeerd van uh, diezelfde vrijwilligers uh, uitgevoerd. Maar er is nog een derde persoon. Dus je hebt de vlaggedrager, degene daarnaast met het uh, bord van uh, het land. Maar dan is er nog een uh, vrijwilliger die loopt met een mooie koperen ...ja, hoe moet ik het beschrijven, schaal zou je kunnen zeggen. En uh, naar het heet, want we hebben daar net een paar minuten geleden een berichtje over gekregen... ...gaat uh, dat nog een uh, belangrijk deel uitmaken van het slot. Dus zou dat te maken kunnen hebben met de techniek van de, het ontsteken van uh, de schotel met het Olympisch vuur. Dat zullen we gaan zien. In ieder geval heeft dus uh, ieder land... Bij aankomst hier een schaal gekregen met daarin een inscriptie over de Spelen van de 30ste Olympiade. Het zijn overigens niet de 30ste keer dat de Olympische Spelen plaatsvinden, want door een aantal oorlogsmomenten kon dat niet gebeuren. En dat was onder andere in 1916 en in 1940 en in 1944. Overigens in 1944 zouden de Spelen hier in Londen oorspronkelijk zijn. Dat is toen verplaatst naar 1948. Maar het zijn dus de Spelen van de 30ste Olympiade. Want in de, de Antieke Spelen werd de afsluiting van dat feest van die Olympiade die periode van vier jaar gevierd. En daar het team. Uh, ja. Tom. En opvallend, de Duitsers uh, zijn het stadion binnengetreden. Die lopen in hele onduitse kleuren, als ik dat mag zeggen. Die lopen in roze en blauw. Dat zijn kleuren die je niet 1, 2, 3 met Duitsland vereenzelvigt. Terwijl dus toch heel veel landen wel de kleuren uit hun vlag hebben. en ook iets van de traditie van hun kleding laten zien. Maar de Duitsers hebben voor een heel fleurig geheel gekozen. Een beetje onduits, maar het ziet er wel heel fleurig uit. Roze en blauw, hele grote equipe. Heb je nou inmiddels al ongeveer een idee hoe laat Nederland komt het om? Kwartij, nou, als, als 133 40 ja een minuutje of uh, 30 denk ik hè zo oh, ja. ongeveer nog wel een, ja, een half uur. Ja, dat wordt wel na het nieuws denk ik. Ja dat, dus, uh, <laughs> dat ja dat wordt. Ben bang dat dat na het nieuws wordt jongens. Ja dan, <laughs> dan horen we dat dan uh, na uh, middernacht. Uh, wat ze druppelen nog steeds het stadion binnen. Ghana zien we ook binnen lopen ja. Het, uh, gaat als 133ste straks in Nederland dus aan de beurt. Mark gaat, die blijft hier ook nog even. En dat gaat ook voor Arjen van der Horst, onze correspondent in Engeland. We spreken met hen na het nieuws. Tot zo.